Het wordt nu echt tijd voor een intermezzo. Een geluid mmmm, uuuu 3 eekk of zoiets als fffftuna bbhg. Het lijkt nog niet op muziek. dddddddmmmm a a, a, a, a b b b b c c c c d d d d, d e e e f f f g g g g h h h h, h 3 Jededal 16 juni 2021.